Zeven uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De NPO is bezorgd over de kabinetsplannen voor de publieke omroep. Volgens NPO-voorzitter Sjula Rijksman leidt het afschaffen van de meeste reclames opnieuw tot grote bezuinigingen. En ze denkt dat het bereik onder jongeren drastisch afneemt en jong talent minder kans krijgt... als NPO 3 programma's van regionale omroepen gaat uitzenden... De NOS is positief over het plan om meer samen te werken met regionale en lokale omroepen... maar er zijn wel zorgen over de financiële gevolgen van de kabinetsplannen. Het leger des Heils in Amsterdam heeft geen plek meer voor nieuwe daklozen. De organisatie heeft geldproblemen en komt daardoor met een opnamestop. Daklozen trekken daardoor nu naar andere steden en daar is het nu erg druk bij de opvang... zegt de branchevereniging Federatieopvang... Volgens het parool komen de financiële problemen... bij het Amsterdamse leger des Hels... doordat er minder geld van de gemeente binnenkomt... terwijl de vraag om hulp toeneemt. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur... noemt de uitspraak van de Raad van State... over de Nederlandse stikstofaanpak ingrijpend. Volgens de Raad van State is die aanpak in strijd... met de Europese natuurwetgeving. Van Nieuwenhuizen zegt dat zo'n beetje ieder bouwproject erdoor wordt geraakt, waaronder de opening van Lelystad Airport. Er komt toch niet wekelijks een eredivisiewedstrijd op de zondagavond. De KNVB laat het idee varen om in het nieuwe seizoen op zondag... een wedstrijd te laten beginnen om 8 uur s'avonds. Want inmiddels is duidelijk dat clubs, lokale overheden... en supporterscollectieven dat plan unaniem afwijzen. In uitzonderlijke gevallen blijft het wel mogelijk... een wedstrijd op de zondagavond te spelen. Feyenoord en Sparta zouden de primeur hebben van de zondagavondwedstrijd. Maar die is nu op zondag 4 augustus gewoon om vanmiddag... smiddags om half drie in de Kuip. Het weer nog. De zon schijnt nu nog op veel plaatsen. Maar later vanavond neemt de bewolking toe. En vannacht kunnen er stevige regen- en onweersbuien vallen. Soms met hagel en flinke windstoten. Morgenochtend trekken de buien geleidelijk naar het weg en klaar het op. En het wordt smiddags rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat nog maar één file in de regio... en dat is op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt de Nieuwemeer en Amsterdam-Geuzeveld... is de vertraging iets meer dan 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leke, lekker!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 Hello. te de dis deuil car de ne viennent pas seuls Die tikkies, die de DON'T Don't worry. Van ZFM than just touch me.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 Dat is het. Jack Death Body.